Hallo. Hallo. Hallo. Hoi, fijn. Hoi, fijn. Um, Vertel even hoe gaat het, want we zijn nu in uh, Bellevue. Ja. In de aan, daarom is er ook wat geluid op de achtergrond van de keuken. Uh, want jullie doen de kerstshow. Ja. ja. Moeten we zo hard praten als jij nu praat? Nee, we kunnen gewoon nou, je kan We ook moeten we even rustig dan. Zeker. <laughs>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 Ik een meme voorstelling met wat flarde tekst. En toen zeiden Jen en ik opeens uit het niks: wij willen wel a cappella koormuziek schrijven die we dan met de hele gaan zingen. Toen hebben jullie dat ene nummer geschreven, toch? Die ondergoed wonder, wonder Ja, wonderondergoed ja. van Roest. En seksualiteit, seksualiteit is, een, is geen zonde. Seksualiteit is geen zonde, de diepvriesmens. De diepvriesmens. We waren allemaal koren macht, uh, macht macht. Macht, machtsmisbruik? Misbruik.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 Op een gegeven moment... Ja, uh, persoon, zo hebben we ook. Michiel de Rechter ook leren kennen. Die nu uh, Magie yeah. ons laatste voorstelling ook geregisseerd heeft in ons concert. Dat, die was bevriend met Laurens. En die voorstelling was echt nog helemaal niks. Het nee. was echt een heel raar, raar ding. En toen zei Laurens, kan Michiel wel even bij, Dan kon hij dan wel even voorzitten. En toen is Michiel, die heeft daar toen, denk ik, twee uurtjes voorgezeten En toen was het een leuke voorstelling. Ja. Ja. Ze heeft het eigenlijk... Zo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 Door waren naar de finale. De ja. nou, waarom de was dat dan? Je? Omdat jullie dachten... Dan schaamden we ons denk ik als ja. we niet door de eerste ronde waren gekomen. Ja, ja te veel gezichtsverlies. Ja. ja, dat je dan van amateurs verloren hebt. En had je toen het je, ik wil <laughs> deze wedstrijd winnen? Of, of, ja. of, of we willen een duo worden. En, wat, is, wat is je focus dan? Winnen. Denk Gewoon winnen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 Nee, en er was een beetje, dat heeft ook... Uh, Yvke Kool, zijn vriendin van ons, die werkte toen bij Hummelink Stuurman. En die wilde ons zeggen, die, die vond ons heel leuk. Maar die zei dus dat bijvoorbeeld hemling Stuurman ook geen interesse had. Maar die waren niet eens komen kijken. Maar die hadden gewoon gehoord over ons AKF-jaar dat, dat, dat daar niet zo echt zo... iets ah, in zat. Ja, ja, ja, ja, ja, dus er ja. was een beetje zo'n soort over ons jaar. Maar ook denk ik omdat wij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 En, en toen, dat was die voorstelling die ik toen zag. Ja, toen ook mensen hun, hun uitgenodigd. En toen was dat bos erbij en die, hadden wel, die zeiden die we het willen... Heel leuk, ja, ja. Ja. Die waren gelijk van, uh, we gaan dat doen. Ja, en het grappige is dat we later in onze carrière... toen eigenlijk alles de hele tijd best wel voor de wind ging... nog wel eens ja. hebben gedacht van ja, soms zou je wel weer die, die tegenslag willen hebben... om die oerkracht, die ik net ook zei ah. toen, tussen die halve finale en die finale... heb je daarna nooit meer gevoeld. Nou... Nee, niet zo, nee, niet, niet zo, extreme, niet zo denk ik. terwijl dat brengt ook iets heel goeds in. want ja. na, dat, na die finale en wij dus inderdaad merkten van oh, er zit helemaal niemand op ons te wachten, werden we op ons best. Ja, want toen gingen nee, we aan tafel zitten, en dus zaten we oké. Okay, wat gaan we doen? wat staat ons te doen? we gaan een cd opnemen, we gaan een goede voorstelling, we gaan ja, dit maar, we ja, gaan dit ja, maar. Ja, ja. en eigenlijk is, is dat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 Ja, ik hang even over mijn teen. Ik hang even heel, heel nojolant. Ik <laughs> dacht je teken. zo op één vinger. Nee, ik hang ik heb even zo mijn hand op mijn teen. Um, uh, nee, want van, uh, ik heb mijn man gekend. Nou, dat kent iedereen. Want toen kwam het echt in een sneltreinvaart, toch? Ik heb mijn man gekend. Oerol. Oerol, zeker. zalen. Uh, toch? Dat is een beetje ja. de... Ja. Um, hoe... Uh, wat wil ik nou net vragen? Um, oh ja, dat, de samenwerking, dat je elkaar kritisch houdt. Hoe, do, hoe, hoe, werkt, hoe doe je dat?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 Elke dag de voorstelling evalueren. Dat klinkt misschien wel logisch. Ja, we, we, doen, voor, we doen eigenlijk in de, mensen in de auto op de heenweg ja. evalueren. En we. De, ja. En dat gaat dat gaat over hele kleine dingetjes. Vaak dat gaat altijd eigenlijk over. Ja, of sommige grapjes die net niet werken, dat denk ik denk: nee, laten we het vandaag eens wat anders daar proberen. Of iets van: nou, ik merk dat ik nu eigenlijk al drie keer tijdens die zin met mijn rug naar de zaal stond. omdat jij daar staat. kan je niet eens even twee pasjes ja. naar voren smokkelen? Of, want als dat, dat zijn die dingen, maar als je die niet uitspreekt, wat we bij onze vorige eens hebben meegemaakt, omdat je maar doorgaat. dan kunnen het hele grote dingen worden. Ja, ja. oké okay, doet ze weer dat. Ja, ja. oké, okay. okay, <lacht> oh, ze, oh, ja. ze staat in mijn licht. Oké, okay, prima, oh, okay. zij voelt dat weer niet. Het zit, maakt haar zit, niet zit uit. even de momenten pakken. Ja, yeah. okay. oh ja. En nu is dat eigenlijk helemaal zo.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 omdat jullie weer gevraagd waren voor een snabbel. En dat Jentel toen zei... En dat jij dat toen wilde doen. Ja. En dat Jentel toen zei... Oh nee hoor, de snoepwinkel is even gesloten. Ja, ja. Ja, het ging, volgens mij ging het over iets dat... dat ik ben namelijk ook altijd heel zeker Als mensen iets voor ons gedaan hebben... Dan wil ik het liefst die mensen vijf keer mee uit eten nemen. En, en oh, allemaal ja. cadeaus ja, geven. En dat, en dat, dan en dan dat dan was ja. een beetje dat... Dat op een gegeven moment ja, dat ik weer iets zei over... Oh met die heeft iets voor ons gedaan. Ja, en misschien ja, ja. moeten we daar een groot cadeau voor kopen. En dat Jentel op een gegeven moment... Nou, uh, de de snoepwinkel is gesloten. gesloten. Het is ook een keertje dus maar we, we mogen oh, zelf ook ja, een keer, want wij lag inderdaad, we waren alles natuurlijk zelf aan het betalen. Ja, dat, zo gaat het in het begin. Jij, jij was alles aan <laughs> ja, het betalen natuurlijk weer. Jente moest toch vrij hebt lag op de bank onder een dekentje. Ja. Ja. Naar de Lord of the Rings te kijken. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. ja. Um, um, uh, en hoe, uh, hoe ontstaat een lied...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 Heel lang met z'n tweeën. Eerst op een terras en daarna bij mij thuis. En heel... Maar dat hoor je wel heel erg terug in de tekst. Dat daar heel erg. samen over naast Ja, en dat ja. we elkaar aan het lachen maken ja, waren. Ja, meemaken ja. schrijf, of niet ja. ook. Meemaken of niet ook. Ja, ja. ja dan gingen ja. we gewoon. Tijd, dan zei je het. toen moest ik daar keihard om lachen ja. en dan ja. schreef het op. Maar dat vind ik ook leuke nummers. Uh, ja. om te horen. Want dat herken ik natuurlijk van de toneelschool. Omdat jullie allebei een beetje gekkig, gekkige dingen maakten. Ja. Ja. Nee, maar dat is echt. Ja, ja. Want ik weet nog toen, toen jullie. Uh,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 En de afloop ook van uh, ja, er is dat niks die er ook op. Ja, ja, ja. Ja, ook op? Ja. <laughs> Wat Vond het vonden ze ervan om dat te doen? Superleuk. Superleuk, ja. ja. ja zij hebben natuurlijk Zij werken op een hele andere manier. Ze ja. hebben honderd man om ze heen. Die ja, ja, ja. productie en een Maar we hebben een app groepje met z'n vieren. Een <laughs> duo duet. Met met duod duod. Ja, oh, omdat wij zij hebben ooit een nummer opgenomen en hadden ze ons gevraagd of wij daar een feature in wilden doen. Oh ja, ja. Rome heette dat en daar zongen wij dan. Oh ja ja. Hoort uh, ja. je en sindsdien hebben we een appgroepje. Nu we waren ons CD aan het opnemen en dit nummer K zongen we in de voorstelling met uh, twee bandleden. Dus we dachten eerst, nou nemen we het die bandleden om het. Terug. Ja. Het is toch de CD. We kunnen ook. Wat kan je nou nog meer verzinnen? We kunnen ook bij een schoonheidsveld. Ja. Gaan. We kunnen ook. weet je had allemaal gekund. En toen dachten we, weet je, ja, wat let ons om, om en Simons, Simons te vragen? vragen ja. Want we dachten, ja, dat zou toch wel. Maar voor het best. meest belachelijke nummer van de CD gewoon. Ja, ja, ja maar, maar ja. De, juist dat. Maar één van de, de mooiste. Ja. En we dachten, ja, dus dus. Uh,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 Dus de deal was ook wel met hun dat wij niet het als single uit mochten. Ah, nee, ah ja, ja, ja, nee, inderdaad. ja. We weten niet eens of een hoe dat clip doet, een single uitbrengen. <laughs> hoe doe je dat? Waar ja. begin je dan? Maar zij denken natuurlijk allemaal in singles. Dit ja, is een single, ja, dit, is ja, een hit, ja. dit is een hit. Terwijl wij denken, nou, dit is gewoon een album van, ja. ons, van onze voorstelling. Ja. En uh, Wendt het, uh, uh, uh, uh, Grote Zalen, uh, dat ja. je een naam bent? Wendt dat? Of, of heb je nog steeds dat je opkomt en denkt, jezus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 dat je, dat je uh, opeens heel erg uh, commerciële televisie aan je hebt hangen... Ja. dat je niet meer bij de NPO Nee, wij hebben daar niet, daar niet echt een, een plan mee nee, in nee. de luxe, dat dat ook niet... Uh, Het was wel zo dat na opium dat best wel uh, een bepaald publiek naar ons toe kwam. Ja. Dat, uh, en, en die Lesbische ook, vrouwen. <laughs> nee, maar <laughs> die verwachten ook heel erg dat we alleen maar... Uh,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 Ja, allebei kan ik kiezen. Nee, nee ook wel de afwisseling. Het ja, de afwisseling, wel, ja. Na een jaar met z'n tweeën... Dus ook niet met die kerstvoorstelling die, die we nu spelen met... Uh, nou ja, dat is misschien... Dat is wel natuurlijk al voorbij tegen de tijd. Dat, dat, nee, waarschijnlijk, dat, deze dat komt in de zomer uit. Ja. <laughs> na al het editen. Nee, maar soms is het gewoon... Als je al een jaar met z'n op pad bent... Dan is het... We zijn nu dus aan het samenwerken met drie andere ja. cabaretiers.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 meer een combinatie tussen een concert en een cabaretvoorstelling. En, en willen misschien ook muzikanten dan mee. Oh ja. dus, uh, en voor de rest ja. gewoon doorgaan. Ja. Ja. Gewoon leuke dingen, dingen blijven doen. Ja, ja. Blijven... Dat nummer Morf, ja. gaat het over jullie? Zijn, <laughs> zijn jullie een morf? Jij ja, moet even uitleggen hoe ja, het nummer gaat. Ja, nu het gaat over dat, dat twee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 Gewoon laten lachen ja. is natuurlijk ook... Mensen een, toch gewoon een leuke avond laten voor. Ja. Maar het hard, hard laten lachen, dat, ja. is, dat is ook heel, ah, dat zo is heel leuk. Lelijk, ja. Ja. Ja. Dat is zo bijzonder. Of, nou, dat je, of met een liedje of mensen ontroeren. Of zo. Dat, echt, ja. dat iemand heel even uit... Nou, even jullie zetten uit, natuurlijk mensen de hele tijd op het verkeerde been. Dat is natuurlijk ook zo goed. Ja. Dat is ook zo grappig aan die shows. Is dat het zo... Uh, bij kleinkunst...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 Planet Worst, of niet? Of, uh, Van de Island Want you. Nee, nee, nee, nee. De, de vorige zee, de vorige zee, uh, zee ja, ja, Ga je zeggen? Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is, de, dat dat is zo raar. Inderdaad. ineens <laughs> dat is, is ook heel dat... raar, ja. ja, ja. Dat ik ja. nooit bijna Ja, maar dat krijgen. is heel grappig. Dat zei wij zitten ook bij het Nieuwe Lied, zo'n ja. nieuw Liedjescollectief. Toen zei Tjeerd Gerrits, die daarbij zat, die, die zei... Ja, altijd als er een Engels... De, die zei op een gegeven moment over Jent liedjes, dat Jent liedjes bijna allemaal wel een Engelse zin... Of dat er opeens ja. dat Jente dat heel normaal ja, vindt. Ja, misschien om... omdat dat, dat sommige zinnen kan je beter in het Engels zeggen dan in het Nederlands... <laughs> zoet sappige zin of zo. Ja. Het soms fijner in het Engels. Dus ja. dat maar dat, dat is heel is. grappig dat je dat gewoon, dat je dat gewoon ja. doet. Ja, dat, dat, dat is niet zo raar, raar eigenlijk. Ja, ja waar ik ben niet bewust bij stilsta. Maar dat, eigenlijk werken jullie dan heel intuïtief. Ze dus zijn helemaal ja. niet bezig met. Oké, okay, we gaan nu is een rare. We maken nu een rare wending in dit nummer, of we, we ja, gaan nu dan ineens dan een Engelse zin.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 Wacht eens even, uh, het moet hier en hier over gaan. Uh, uh, hier naartoe gaan. gaan. Ja. He, he, he, he. Dat is het ja. hele moeilijke werk. Het en het, het uiteindelijke schrijven. Geraamte, ja. Het geraamte. Ah, dat is ja, natuurlijk ja, ja. het verschil tussen een lied en een. Ja, of een, een, misschien een act. niet eens hoor. Misschien bedoel jij met de voor- en tegen's, dat is ook het geraamte. Maar de uiteindelijke woorden die je daarvoor gebruikt. Ja. Dat is. Dat is ambacht. Een invuloefening of ah, ambacht. -oefening. Ja, inderdaad, Ja, ja, inderdaad.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 Dit was deze aflevering van Peptalk. Bedankt voor het luisteren en nogmaals, abonneer je op deze podcast, schrijf een recensie of geef sterren. En de volgende aflevering, mocht hij deze keer wel opkomen dagen, praat ik met govermeid, also known as Stefano Keizers. Dabey